10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Vanaf volgend jaar is het verboden om te blowen op scholen in Amsterdam. De gemeente wil hiermee het drugsgebruik onder jongeren strenger aanpakken. Veel scholen hanteren zelf al een drugsbeleid... maar dat is volgens Amsterdam niet altijd genoeg. Het blowverbod geldt voor schoolpleinen van middelbare en mbo-scholen. Iemand die toch met een joint wordt betrapt kan een boete krijgen... of naar een haltbureau worden gestuurd. In Rotterdam geldt al twee jaar een soortgelijk blowverbod. Daar mag binnen een straal van 250 meter rond ROC's niet worden gebloot. Groeiremmers kunnen bij vrouwen leiden tot verminderde vruchtbaarheid. Dat meldt het Erasmus MC, die het gebruik van de medicijnen afraadt als het niet medisch noodzakelijk is. De universiteit in Rotterdam deed onderzoek bij honderden ex-gebruikers. Vrouwen die groeiremmers hebben gebruikt hebben een grotere kans dat ze niet zwanger kunnen worden. Hun eierstokken kunnen sneller verouderen en de eicelvoorraad raakt eerder dan gemiddeld uitgeput. De laatste jaren worden groeiremmers minder vaak voorgeschreven. De internationale gemeenschap heeft de raketlancering door Noord-Korea... van afgelopen nacht scherp veroordeeld. Ook grote bondgenoot China heeft kritiek. Correspondent Marieke de Vries. China, wat toch een belangrijke bondgenoot is van Noord-Korea... veroordeelt toch ook deze lancering in zoveel woorden. En uh, VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft uh, het ook sterk veroordeeld... en gezegd dat het overtreden van de VN-resolutie... niet zonder consequenties kan blijven. Volgens Noord-Korea was de lancering bedoeld om een satelliet in een baan om de aarde te brengen. Andere landen vrezen dat het gaat om een test met een raket die ook atoomladingen kan vervoeren. Prinses Mabel zal vandaag voor het eerst sinds het ongeluk van prins Friso aanwezig zijn bij een officiële gelegenheid van het koningshuis. Ze is samen met koningin Beatrix en andere leden van de koninklijke familie aanwezig bij de uitreiking van de prins Klaus prijs. De prijs wordt vanmiddag uitgereikt in het paleis op de Dam aan een Argentijnse uitgeverij. Sinds haar man op 17 februari werd bedolven onder een lawine... heeft Mabel geen publieke optredens meer gehad. Zo was ze afwezig bij Koninginnedag. Wel woonde ze in juni het huwelijk bij van een nicht van Frieshoop. Het weer nog in de kustgebieden regen, landinwaarts winterse buien. Vanmiddag droger en wat zon. Aan zee wordt het een graad of vijf. In het Zuidoosten blijft het de hele dag vriezen. Morgen meer bewolking en lichte sneeuw. Temperaturen rond het vriespunt. AWB-verkeersinformatie nou, in het hele land, behalve in het westen, is het plaatselijk glad. Files nog op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt badhoevedorp 4 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Hilversum, 3 kilometer. Op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Den Dolder, 3 kilometer na een ongeluk. De andere kant op, richting Utrecht tussen Nijkerk en Leus de Zuid, 10 kilometer.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 KRO. Goedemorgen, Nederland. Karel-Johan de Zwart. Gemeentes missen overzicht op seniorenwoningen. De baas kijkt mee met bestuurders van lease- en bedrijfswagens. Grote mobiele telefoonstoringen zoals in april zijn niet te voorkomen. Het verlies van een gehele telefooncentrale met al haar apparatuur was wel een heel erg forse. En het ochtenduur van Koos Postema. Het is zes minuten over tien. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. Bijna de helft van de gemeente heeft geen zicht op het aantal seniorenwoningen die er staan. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van ANBO en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Gemeenten die wel op de hoogte zijn van hun aanbod melden een tekort. Marianne Den Haan, algemeen directeur van de AMBO. Goedemorgen, voor Ouderenbond. Hoe kan het dat gemeenten geen zicht hebben op hun woningaanbod voor ouderen? Er wordt weinig onderzoek naar gedaan. Um, je ziet in de meeste gemeenten dat er een tekort is aan seniorenwoningen. Eigenlijk aan levensloopbestendige woningen. Want het zijn natuurlijk niet alleen senioren die behoefte hebben... maar ook bijvoorbeeld mensen met handicap. Ja. Uh, en um, ja, het is niet heel erg sexy om bijvoorbeeld voor ouderen... of levensloopbestendig te bouwen. Het is natuurlijk heel lang heel erg goed gegaan, ook in de bouw. Nou, niet sexy, uh, maar ook duur. Het is ook duur. Uh, en daarbij uh, is er gewoon veel te weinig zicht inderdaad op de vraag. En wat je dus nu ziet, is dat er een enorme vraag is. Dat ja. het aanbod tekort is. En dat daardoor de hele huizenmarkt stagneert. Maar wacht even, we weten ook niet eens wat het aanbod dus is. Als ik het goed begrijp. Nou, Je ziet in de meeste gemeentes waar wij onderzoek hebben gedaan. Dat zijn er 122. Ja. Dat ongeveer de helft wel weet wat er uh, zeg maar aan tekorten is. En dat het een fors tekort is. Uh, in 1998 waren er in heel Nederland 170.000 woningen tekort. Dat aantal is wel... Zeg maar gedaald. Maar de behoefte neemt ook toe, gezien de vergrijzing. Ja. Nou, daarnaast moeten de... Eigenlijk, als ik u zo hoor, weten we uh, best behoorlijk goed hoe het ervoor staat. Ja, Je weet ongeveer van de helft van de gemeentes dat het er niet goed voor staat. Laten we het zo zeggen. De ja. andere helft van de gemeentes. Weten we het helemaal niet. Er moet nog onderzoek gedaan worden. Ja. Waarom is dat eigenlijk belangrijk? Omdat je, uh, als je bijvoorbeeld ziet dat ouderen, die eigenlijk minder mobiel worden, nog in een eensgezinswoning wonen, mm -hmm. best wel naar bijvoorbeeld een gelijkvloerse woning willen, waar geen drempels zijn, een minder grote tuin... Een grotere deurdoorgang bijvoorbeeld voor een rolstoel of een rollator. Maar die woningen zijn er niet. Die mensen blijven dus in hun huis wonen. Ja. Vervolgens in zie je een is gewoon huis. In een gewoon huis, in een eensgezinswoning. Vervolgens zie je dat starters en jonge gezinnen die willen doorstromen. Dat gaat dus niet. Dus, dus, die dus die ouderen blokkeren de boel eigenlijk? Die blokkeren de boel eigenlijk. En ja, niet omdat ze dat nou zo graag willen, maar omdat het aanbod voor hen om zeg maar echt op een goede manier te gaan verhuizen er niet is. Ja. Het is natuurlijk niet alleen zo dat je in een geschikte woning moet wonen, maar je wilt als ouderen vaak ook wel in je eigen sociale omgeving blijven wonen en ja. in de buurt van voorzieningen. We proberen in het kader van de zorg mensen ook zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dus als je mensen naar buitenwijken verkast, waar vaak wel projecten zijn gebouwd, dan helpt dat ook niet echt. Wat moet de gemeente nu doen? Gewoon als de weer gaan onderzoeken hoeveel seniorenwoningen ze eigenlijk hebben? Nou, laten we eerst inderdaad met elkaar gewoon uh, maar het onderzoek aangaan. Eens kijken wat de inventarisatie in heel Nederland oplevert. Ja. Gelukkig heeft het ministerie... Hoeveel woningen hebben we het eigenlijk landelijk gezien? Die te kort zijn op dit moment, ja. waar behoefte aan is, ja. 372. 60.000 woningen. Moeten er zijn? Moeten er zijn. En die zijn er niet? En die zijn er niet. Hoeveel we, zijn er? Uh, er zijn er op dit moment uh, rond de 170.000. Dus dat betekent dat er een forse tekort is. Nou, er moeten gemiddeld zo'n 40.000 woningen per jaar gebouwd worden... om, dat, om die behoeften zeg maar, gewoon redelijk daarin te voorzien. Ja. Nou, er worden, bedoel, dat redden we natuurlijk nooit. Nee, nee. want het aantal van 40.000 woningen redden we sowieso niet... als je het ziet over alle woningen. Dus dat halen we niet. Daarom zijn we ook heel blij dat het ministerie van Binnenlandse Zaken... nu heeft toegezegd dat er een nationaal actieplan komt op levensloopbestendige woningen. Ja. En ook om te gaan kijken hoe dat gaat gebeuren. En gemeentes die moeten natuurlijk die inventarisatie doen. Maar daarnaast ook in overleg met projectontwikkelaars... woningbouwcorporaties en senioren om te gaan kijken van waar en hoe gaan we dat doen. Ja, er moet gebouwd worden, maar dat is op dit moment nou niet heel populair. Nou, er moet niet alleen maar gebouwd worden. Dat is inderdaad niet populair. Het gaat ook heel slecht met de bouw. Ja. Dus in dat kader zouden we ook best wat aan werkgelegenheid kunnen doen. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo... dat er meer dan 6 miljoen vierkante meter kantoorruimtes leeg staan. En als je de kantoorterreinen uh, ziet, zeg maar die in de jaren 60, 70 zijn gebouwd... die zijn vaak om de centra van uh, steden heen gebouwd. Daar dus, kun je dus uitstekende seniorenwoningen kun je hele van maken. Heel mooie ja? seniorenwoningen van maken. Het is wel duur, een grapje. Je kunt echt dat... een nieuwe woning neerzetten, toch? Ja, maar ja, wat ga je anders doen? Dan ga je het afbreken en dan ga je ook weer opnieuw bouwen. Dus dat is natuurlijk de afweging. Wat kunnen gemeenten eigenlijk doen? Behalve dan die kantorencomplexen? Uh, Gaan verbouwen? Nou, naast het inzicht verkrijgen. Gewoon goed in overleg gaan. Ja. En daarnaast denk ik dat met name ook provincie en rijksoverheid ook maatregelen moeten nemen. Je zou bijvoorbeeld ook best een, uh, ja, een goede maatregel kunnen zetten op het feit dat gemeentes toch gestimuleerd worden te gaan bouwen. Of inderdaad te gaan revitaliseren, met een mooi woord. Hè? Het, het, mm -hmm. Goed maken, geschikt maken van bestaande ja. panden. Nou, uh, zijn er nodig 365.000 van die woningen? Dat ja. zullen er alleen maar meer worden met de vergrijzing, neem ik aan. Ja, dat klopt. Naar, naar hoeveel gaan we toe? Ja, Dat in zich hebben Aan we ook behoefte. nog niet. Dus, oh. dus In 2010 was de behoefte 362.000. Dus ja. We gaan nu met het ministerie ook onderzoeken... wat de behoefte over een x-aantal jaar zal zijn. Want je moet natuurlijk wel vooruitzien is regeren. Dus daar moet je met elkaar goede afspraken over maken. En dat moet je ook goed inzichtelijk maken. Mm -hmm. um, dus in die zin... Uh, maar de vergrijzing neemt toe. Het behoefte neemt toe. En daarnaast willen we met z'n allen mensen langer thuis laten blijven wonen. Ja. En dat is natuurlijk ook een probleem, want naast het feit dat je een tekort hebt aan levensloopbestendige woningen, heb je ook gewoon een bezuiniging op alle ondersteunende begeleiding om mensen zo lang mogelijk thuis te laten het wonen. Het wordt er niet makkelijker op. Wordt er niet beter het ziet er eigenlijk helemaal niet goed uit. Nou, het ziet er inderdaad voor senioren op dat gebied niet goed uit. Want ik denk bij een seniorenwoning denk ik aan uh, nou ja, van, die, van die leuningen en uh, weinig drempels. Is dat het gewoon? Of niet? Nee, ben ik nou het, te het eenvoudig? Is, ja, het is, uh, dat zou heel mooi zijn als het alleen maar dat is. Ja, uh, is het maar het dan? zijn ook bredere deuren. Dus de deurdoorgang ja. moet een stuk breder zijn. Ja. Het zijn woningen zonder drempels. Het zijn woningen gelijkvloers. Dus ja, uh, en er zitten allerlei bouwcriteria om dat, uh, om dat te gaan doen allemaal. Op zich is dat, uh, is dat natuurlijk niet goedkoop. Alleen als je het bij de bouw meteen meeneemt, hè, dan, dan valt dat mee. Het herstellen zeg maar, van bestaande panden kost wat meer geld. Maar nogmaals, als je ja. de boel tegen de grond gooit en weer opnieuw moet opbouwen, dan ben je ongeveer net zoveel of misschien wel meer kwijt. Ja. Dus het is toch te overwegen om daar naar te kijken. Ja. Welke gemeente uh, doet het eigenlijk het slechtst op dit gebied? Welke gemeente weet echt helemaal niet hoeveel senioren woningen er? De hebben? gemeente walding komt het slechtst uit de bus. Want? Die hebben geen inzicht uh, in het tekort, ook geen inzicht in de vraag en ook relatief weinig, zeg maar, geschikte, levensloopbestendige woningen. Ja. Want nogmaals, het is natuurlijk niet alleen voor senioren, het is ook voor mensen met een handicap, zijn deze woningen natuurlijk buitengewoon geschikt. Ja. Nou, heeft u dus onderzocht dat heel veel gemeenten geen idee hebben? Mm -hmm. En nu? En nu? nu, nu gaan we, nu Moeten gaan, ze gaan dat we nu, heel snel gaan onderzoeken Nu gaan, gaan ze dat we gewoon doen. Door. Nou, dat weet ik niet. Uh, wij schrikken hebben de gemeenten de... hiervan, bijvoorbeeld. Ja, ze ja? schrikken er wel van. Mensen hebben ook echt zoiets van, goh, dat het probleem zo groot is. Daar willen we wel wat aan doen. Dus bij de gemeente waar dat inzicht in komt, is dat natuurlijk wel heel fijn, want dan kun je ja. doorpakken met elkaar en zeggen, hoe gaan we het dan vervolgens oplossen? Uh, maar het ministerie helpt ook. Dus dat actieplan komt er en we zullen dan ook met het ministerie verder gaan kijken of als AMBO dan ook nog verder onderzoek kunnen gaan doen om dat toch goed Inzichtelijk te maken, want je lost niet alleen maar het probleem van senioren op, maar je lost het hele huizenmarktprobleem op. De woningmarkt in beweging, dat ja. nou, kan een van de manieren zijn. Ja. Hartelijk dank. Liane Den Haan, algemeen directeur van de AMBO. Graag gedaan. Met één druk op de knop werkt alles, denken we.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 Voor veel potentiële storingen is enige fantasie nodig. Een grote natuurramp, terrorisme. Maar bij mobiele telefonie is het alles misgegaan. Goedemorgen, Vodafone kampt met een grote storing na een brand in Rotterdam. Het lijkt vanochtend vroeg slechts een onschuldige brand in een opslaglood van een maritiem bedrijf. Tot duidelijk wordt dat in hetzelfde gebouw een cruciaal knooppunt zit van Vodafone. Dit was in april dit jaar. Honderdduizenden klanten konden na de brand bijna twee weken lang niet bellen of mobiel internetten. Onderzoeker Michel van Eten van de TU Delft blikt terug op die storing. Ik was verrast dat het uh, zo grootschalig was en dat het zo lang duurde vooral ook. Ik had gedacht dat ze daar uh, sneller van zouden herstellen. Werd met die storing duidelijk hoe, ja, hoe, hoe kwetsbaar eigenlijk uh, zo'n mobiel netwerk kan zijn? Nou, op zich wisten we dat eigenlijk wel. Het is een, een mobiele netwerk is niet een heel erg robuust netwerk. Dat heeft veel te maken met het feit dat dat een ongelooflijk competitieve markt is. En dat wij als, bijvoorbeeld als consumenten, maar ook als zakelijke markt... proberen altijd voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten. Daar is ook niks mis mee. Maar dat heeft gevolgen voor hoe die netwerken gebouwd worden. Die worden dus niet heel erg met heel veel reservecapaciteit gebouwd. Um, en als dan een onderdeel eruit valt, ja, dan, uh, dan kun je dat niet, uh, niet zomaar vervangen. Het herstellen van het netwerk gaat langzamer dan verwacht, omdat het gecompliceerder is dan werd aangenomen. In de regio's Den Haag en Rotterdam hebben klanten nog altijd last van de storing. 4 april jongsleden is inderdaad een, een zwarte dag voor Vodafone. Marcel van der Bigelaar is hoofd netwerkstrategie van Vodafone. Het bedrijf heeft veel geleerd van deze storing. Ja, eerste ding is dat wij zijn gaan kijken naar de omstandigheden van de naburige panden. Wat we bijvoorbeeld hebben geleerd is dat panden in Venlo en in Utrecht geen voldoende brandveiligheidsinstallatie hadden. En we hebben dan ook op ons pand in die beide locaties een daksprinklerinstallatie aangebracht. En als laatste, uh, de les die we geleerd hebben... is dat we gaan kijken naar iets, iets wat heet regional roaming. En dat is eigenlijk een fenomeen waarbij we onze klanten toegang kunnen geven... tot andere mobiele netwerken in Nederland. Was Vodafone eigenlijk verrast dat één brand, bij, bij de buren nog wel... zoveel problemen kan aanrichten? Nou, verrast zijn we er niet door. We waren eerder verrast door uh, de duur van het herstel... We oefenen daar ook jaarlijks mee. Maar door de uitgebreidheid van deze brand en uh, de schade die het veroorzaakt... zijn we vooral wat teleurgesteld in de duur van het herstel. Bleek eigenlijk dat, dat uh, in de oefeningen toch de situatie anders was... dan na daadwerkelijk zonbrand? Ja, um, je moet veel oefenen om überhaupt herstel um, uh, voor elkaar te krijgen. Maar het verlies van een gehele telefooncentrale met al haar apparatuur... Het uh, was wel een heel erg forse. Ik wil een aantal streepjes staan, maar... maar hij doet het niet. Gisteren ging het goed, vandaag niet. Heel vervelend. Begint het al te wennen? Nee, nee. Het levert heel veel irritaties. Hoe is dat, een paar dagen zonder telefoon? Ja, op zich wel lekker, maar ook wel frustrerend. Ik mag wel graag het boel onder controle houden en dat gaat zo even iets minder, ja. Deze Vodafone-storing was de eerste langdurige mobiele storing. En voor het eerst merkten we hoe afhankelijk we eigenlijk zijn van dat mobieltje. En we klaagden dan ook massaal over de storing... Maar volgens Michel van Eten van de TU Delft ja, kon je deze storing eigenlijk heel makkelijk omzeilen. Ja, zelfs als hele simpele burger. Kijk, als jij per se bereikbaar wil zijn, nou, dan neem je een tweede simkaartje van een andere operator. En dat zijn allemaal dingen, Ja, dat is voor iedereen uh, toegankelijk. Dat kost ook eigenlijk niks. Je moet gewoon een prepaid kaartje kopen. Alleen je moet wel een keer even uh, er iets voor doen. En wat we tot nu toe doen, vooral is achteraf een hoop klagen. En daarna gaan we over tot de orde van de dag. En dat is prima, hè? dat is ook een soort volksritueel. Maar dat betekent wel dat ik die klachten niet zo heel serieus neem. Terug naar Vodafone. Stel, de stroom zou uitvallen. Wat voor gevolgen heeft dat voor het mobiele netwerk? Dat heeft uh, uiteindelijk gevolgen. Vele van die uh, 4500 opstelpunten die hebben eigen batterijvoorzieningen... en kunnen een aantal uren zonder stroom. En dan moet u denken aan twee tot vier uur. Op het moment dat het elektra uitvalt, dan hebben we juist zo'n zo, zo, zo mobiel netwerk hard nodig, lijkt me. Is dat dan niet heel kwetsbaar voor ons met z'n allen... dat dat dan ook maar een paar uur het houdt? Nou, naast Vodafone zijn er natuurlijk nog meerdere netwerken in Nederland. En met maar die zullen met dezelfde accuduur te maken hebben, neem ik aan? Exact. Die hebben er met dezelfde accuduur te maken. Dan zijn wij nog steeds van mening dat met die twee tot vier, vier uur... gebaseerd op de gemiddelde uitval van elektriciteit... de duur daarvan in Nederland, dat dat de behoefte voldoende afdekt. In, in 2012... Uh, nou goed, we, we hebben nu een beetje kunnen zien wat er gebeurt als, als het uitvalt. Kunnen wij als samenleving nog langere tijd zonder mobiel, uh, mobiele telefoons? <laughs> ja, nou ja, blijkbaar wel. He, bedoel, we hebben de, we, hebben we nou... leven nog. Ja, zo is het. En, en, en de economie is niet onderuit gegaan. En uh, er zijn geen grootschalige paniek en plunderingen geweest in, uh, in, uh, in de koopgoot in Rotterdam. Dus het is, het is allemaal betrekkelijk. Um, ik denk wel dat een hoop uh, uh, mensen en, en bedrijven zich achter de oren krabben. En denken, oh als ik hier rekening mee moet houden... de volgende keer wil ik toch liever dat er iets anders gebeurt... dan dat ik uh, vijf dagen geen communicatie heb. Morgen in de serie Storing. Je ziet eigenlijk overal dat die elektrificatie van de maatschappij... om het zo maar te noemen, dat die toeneemt. We rijden binnenkort elektrisch voor een, voor een belangrijk deel. We koken elektrisch. Uh, we hebben eigenlijk in heel ons dagelijks leven elektriciteit nodig... en we zijn er dus zeer afhankelijk van. En vragen en opmerkingen kunt u mailen naar de Karo. Goedemorgen Nederland, karo.nl Straks de baas kijkt mee met bestuurders van lease- en bedrijfswagens. Eerst nu het ochtendhumeur van Koos Postema. Vroeger zaten alle mensen in het ziekenfonds. Wij thuis ook. Er werd niet over gepraat, zeker niet in december... want het was de maand van Sint en Kerstmis. Je zette je schoen en je kreeg een trui en je wist wie je hem gebreid had en je zei dat niet. En het kerstrapport dat viel mee. En er werd een kerstboom gekocht, zo laat mogelijk in de maand, want dan werden de bomen goedkoper. En er werd dan naar het KNMI geluisterd, maar die gaven nooit een weeralarm. Maar het was altijd koud op de fiets en bij de tramhalte. Mensen droegen oorkleppen, maar dat vond ik niks, zodat mijn oren ongeveer tot februari vastgevroren zaten. Dat was die tijd vroeger. De huiskamer was warm door de kolenkachel. De rest van het huis bleef koud. In de slaapkamer stonden bloemen op de ramen... en er was een klein neefje dat vroeg of die bloemen ook in een vaas konden. Verzekeringen werden aan de deur betaald... aan enge mannen die dan een kaart afstempelden. Die van het Begrafenisfonds was de leukste thuis... en kondigde zich aan met de dode bode. Dan lachten we niet, hij was dan ook alleen de leukste thuis... Wie ziek werd ging naar de dokter of de dokter kwam bij je thuis. Dokters hadden toen nog iets deftigs over zich. Mensen moesten ook wel eens naar een ziekenhuis en daar lagen ze altijd lang. Toen in die tijd van het ziekenfonds. Nu, in december, moeten we kiezen uit verleidelijke ziektekostenpakketten. Oh, wat wordt er toch erg veel vergoed. Ik kan als oude man me toch nog laten steriliseren... Ik kan het ook weer ongedaan laten maken in het pakket. Besnijden wordt ook vergoed. Ik moet er niet aan denken. Een rabbijn of een imam aan mijn lijf. Toch kiezen mijn vrouw en ik heus een redelijk verstandig pakket. Duur? Ja. Wat is er niet duur vandaag? En in de media wordt dan steeds ook nog geroepen... dat die duurte vooral komt omdat we zo oud worden. Maar daar kunnen we toch niks aan doen?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 Chasing Jill Two, uh, one, two, three, four ooh, ooh, it's a wicked, wicked world Yeah There's always another chap Het is een gemene wereld, volgens Laura Jansen. Vijf minuten voor half elf u luistert naar de KRO op Radio 1. Als u op dit moment onderweg bent in een auto van de zaak... dan is de kans groot dat uw baas precies weet... tussen welke twee afslagen u nu rijdt. Eh, want in lease- en bedrijfswagens wordt steeds vaker een zwarte doos ingebouwd. Martin Huisman, voorzitter van de vereniging Auto van de Zaak. Goedemorgen. Goedemorgen. En is dat heel vervelend dat de baas dat weet? Nou, als het maar niet tijdens de privétijd is, dan valt dat wel mee. Nee, maar in de privétijd moet je ook niet in die leaseauto rijden, toch? Of hoe zit dat ook alweer? Nou ja, als je bijtelijk betaalt, ja. als je betaalt en hebt een leaseauto, dan is dat uh, dan is dat natuurlijk in Nederland wel gebruikt. Dat dus je ook in privé tijd met je leaseauto auto rijdt. Ja. En ook de voorbeelden die we die we letterlijk hebben gehad, is dat dan een ik op, uh, op maandag uh, aangeeft, uh, even gekeken heeft van iedereen geweest in het weekend en daar dan opmerking over maakt, <laughs> ja. Dat is precies dus een voorbeeld wat we niet willen. Nee. Maar goed, de naam zegt het al, ook van uw club, Auto van de Zaak. De auto's van de Zaak, dan mag de zaak toch ook weten waar die uithangt en hoe ermee wordt gereden. Nou, in de kern zijn wij niet tegen, tegen ritregistratiesystemen. Dus wij nee. snappen ook dat werkgevers een, een, een kastje in een auto monteren... en daar ook efficiëntie mee halen. Dat is ook geen enkel uh, probleem. Maar wat je wel ziet, is dat er op een gegeven moment... Uh, ga je over grenzen heen van wat wel en niet onder de privacywetgevingen valt. En dat moet je wel met elkaar goed afspreken. En in een aantal gevallen waar wij concrete voorbeelden zien, gebeurt dat niet. Ja. En daarvan zeggen wij, joh, dat, moet je, dat moet je dus wel gewoon doen. Geef, geeft u eens een voorbeeld waarvan u zegt, ja, dat kan echt niet? Nou, ik, ik, ik zag een voorbeeld. Uh, wat ik net noemde van de secretaresse is. Uh, ja. neem, we hebben twee voorbeelden uh, uh, gehad afgelopen twee weken. Waarbij mensen hun auto in moesten leveren in het uh, in het weekend. En dan komen ze na het weekend terug en dat blijkt denken, ik, als je, er in één kastje te zitten zonder dat er verdere afspraken over gemaakt zijn. Uh, ja, dat is een beetje uh, raar. Ja, dat is, dat is vreemd. En, en dat, moet je ook, dat moet je ook niet willen. Hè. Bijvoorbeeld wat we in de pers uh, lezen... over het feit dat mensen uh, gecheckt worden... of ze uh, precies om vijf uur wel bij een bepaalde afspraak weggaan. Nou, dat doet mij denken aan de tijd... dat er uh, hoordersmensen in een fabriek voor een prikklok stonden uh, te wachten... Uh, tot de bel ging, 20 minuten, en dan kon iedereen naar huis. Nou, volgens mij, voor mij is, gaat dat net een stapje te ver... En zeker als het over privé tijd gaat, nou, dan heeft de baas gewoon nee. geen recht om, om te zien waar een werknemer op dat moment is. Nee, dus dan zou hij eigenlijk uh, die zwarte doos uit moeten kunnen zetten, zoiets. Ja, en, ja, en dat is ook precies de reden dat dat je daar een keurmerk voor nodig hebt, hè? want dat kan niet bij al die ah, zwarte doos. Ah, een keurmerk, ja. ja hoe, en hoe ga je ja, maar... dat doen? Praktisch gezien? Nou, wat er, kijk, je hebt altijd het knopje privé-zakelijk. Dat moet je in ieder geval hebben in, in zo'n systeem. En dat betekent dus gewoon als je het knopje privé hebt ingetikt, uh, ja, dan is die rit niet meer zichtbaar. Nou, ja. het, was volgens, het was een logische situatie, alleen niet ieder systeem voldoet daaraan. En daarom heb je zo'n keurmerk nodig. Dat je zegt, joh, je hebt een keurmerk, dan scheid je ook onder die, onder die kastjes het kaf van het koren. En dan heb je uh, de, de kastjes die, uh, die goedgekeurd zijn. Dat zijn ook de kastjes die je voor heel veel doeleinden kan uh, gebruiken. Ja. En dat zijn gewoon gegevens die ook goed zijn voor de belastingdienst. En dan weet je zeker dat ja. ook je privacy gewaarborgd wordt. Moet je dit eigenlijk niet gewoon via de CAO regelen in plaats van een keurmerk? Nou, de, de, uh, het zit al deels ingepakt. Dus bijvoorbeeld uh, uh -huh. het feit dat een kastje in een auto komt... dat valt al onder het instemmingsrecht uh, wat een ondernemingsraad uh, heeft. Uh -huh. Dus uh, het stukje privacy, dat, dat staat volgens mij ook al in de, in de CO. Dus die privacywetgeving is wel goed. Daar zijn, zijn wel degelijk je... regels voor, ja. Ja, dus wat je ziet is dat, dat het feit dat uh, er kastjes in auto's komen... dat is een logische technologische ontwikkeling. Hè. Over tien jaar hebben alle auto's uh, kastjes. Alleen wat je nu ziet, nu ze los ingebouwd uh, zijn bij heel veel bedrijven... is dat uh, er even verzuimd wordt om de goede afspraken er ook over te maken. Ja. Uh, en daar krijg je dan klachten over. Ja, maar ja, dan krijgt u veel klachten eigenlijk. Nou, wat vooral, uh, dus we krijgen een aantal klachten over gebruik en die nemen toe, maar wij krijgen vooral uh, vragen en opmerkingen van, van bereiders die zeggen van... ...joh, mijn baas geeft aan, die wil een kastje monteren, maar mag hij ja. dat dan zomaar? En hoe zit het dan eigenlijk? Ja. Nou, dat is ook een hele logische en terechte vraag. Mm -hmm. En hoe zit het officieel? want op, op, op, Wat voor beroep kun je doen op regels? Ja, nou, de, de, het valt dus onder de, de, de, de werkgever moet voldoen aan de wet bescherming uh, op gegevens. Ja. En als je daarin kijkt, wij hebben daar ook een, een oordeel over laten vellen door een, door een jurist. Uh, daar zie je dat het wettelijk kader is zo dat natuurlijk mag de werkgever een kastje in de auto uh, plaatsen. Ja. Uh, die mag het niet zien uh, wat privé gereden wordt. En onder werktijd moet het wel gericht zijn op efficiëntie. Dus als het puur is voor personeelscontrole... dan mag dat alleen als er een gereden reden is... om dat personeelslid ook uh, aan die uh, controle te... te uh, en dan moet je een reden hebben dat je iemand wil controleren. Maar je controleert iemand. Uh, ik neem aan dat je daar blanco in gaat en je gaat eens kijken... goh, waar hangt hij uit en, en wat doet hij? Dus dat weet je ja. toch niet van tevoren of er een, nou, of er een goede, goede reden is? Als je vindt dat je efficiëntie niet in orde is, dan kan ik me voorstellen dat je een keer zo'n onderzoek doet. Maar ja. dan is nog de vraag: wie doet zo'n onderzoek? En op welk. Dus op een gegeven moment: uh, natuurlijk mag een werkgever uh, controleren, maar op een gegeven moment gaat het wel om de details. En het is uh, niet de bedoeling dat we als een soort big brother. Uh, dat allerlei personeelsleden op een hoofdkantoor continu kunnen zien waar iedereen uithangt. Nee. Heeft u zelf zo'n kastje in de auto? Tot slot. Nee, ik heb, er geen auto, maar ik heb er geen enkele moeite mee. Oké, okay, Martin Huisman, voorzitter van Auto van de Zaak, dank u wel. Tot zover deze KRO Goedemorgen Nederland. Voor meer informatie over dit programma kunt u naar www.kro.nl... en u kunt ons volgen op Twitter, hashtag GMNL Radio. Zometeen na het nieuws, lijn 1 met Jeroen Wielaert. Goedemorgen, Jeroen, waar ben jij vandaag? De bus staat aan een beetje druilerige weg aan de rand van Sloten... bij het hoofdkantoor van Amos, de Amsterdamse Ecumenische Scholengroep. De voorzitter van het college van bestuur, de directrice en de controller... zijn gisteren gearresteerd op verdenking van fraude. Volgens Amos klopt het allemaal niet. Dat is ons lijn 1 verhaal voor het komende half uur... na het nieuws van Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Rusland heeft kritiek geleverd op het besluit van de Verenigde Staten om de Syrische oppositie te erkennen als legitieme vertegenwoordiger van het volk. Minister Lavrov van Buitenlandse Zaken zegt dat de VS zich niet aan internationale afspraken houdt. Het lijkt er volgens Lavrov op dat de VS rekent op een militaire overwinning van de opstandelingen op het Syrische bewind. Koningin Beatrix is door Elsevier uitgeroepen tot Nederlander van het jaar. De koningin heeft in moeilijke tijden haar menselijke kanten laten zien, zegt het weekblad. Elsevier verwijst niet alleen naar het ski-ongeluk van haar zoon, prins Friso, maar ook naar de formatie waarbij de rol van het staatshoofd sterk is ingeperkt. Vorig jaar was premier Mark Rutte voor Elsevier de Nederlander van het jaar. En de internationale gemeenschap heeft de raketlancering door Noord-Korea... van afgelopen nacht scherp veroordeeld. Ook grote bondgenoot China heeft kritiek. China betreurt de lancering. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Pyongyang op zich te houden... aan de resoluties van de VN-veiligheidsraad. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB-verkeersinformatie in het hele land, behalve in het westen... is het nog steeds plaatselijk glad. Fiel nog op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Den Dolder. 4 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En de andere kant op richting Utrecht bij Leusden Zuid. 7 kilometer. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Ieder mens is uniek en van waarde. Het gaat om heel de mens. De mens is in principe op het goede gericht. De mens heeft een eigen verantwoordelijkheid in de wereld. Het leven is een kostbaar geschenk. Het zijn niet de principes van Lord Baden-Powell, de stichter van de padvinderij, naar wie de weg is genoemd waar we nu staan. Maar de missiewaarde van Amos, de Amsterdamse groep met 34 basisscholen. Zij staan open voor alle geloofsovertuigingen en brengen dat met die waarden in praktijk. Volgens het Openbaar Ministerie hebben ze ook oog gehad voor vormen van creatief boekhouden. Van 2011 dateert de aangifte wegens subsidiefraude. Gisteren heeft de Fiat hier drie Amos-bestuurders opgepakt. Ze zitten nog vast. Volgens Amos is het één groot misverstand... Wij vragen ons af, wat is er toch aan de hand met onderwijsbestuurders? Er is al veel te doen over grote groepen als Zatkin en Amarantis. Nu dus Amos. Zijn het allemaal fraudeurs en zelfverrijkers? Of slaat het OM door door de bestuurders van Amarantis te laten lopen... en Amos te pakken op bureaucratische fouten? Zijn onderwijsbestuurders vogelvrij? Wij bespreken de kwestie hier in de bus met Robert Smit... lid van, het Raad van, Bestuur, van de Raad van Bestuur van Amos... en Manja Smits, Tweede Kamerlid van de SP. U kunt erover meebellen, Na grondig luisteren zou ik u aanraden... op 0800 1121, 0800 1121... Uh, tweeten op hashtag lijn 1, 1 en mailen naar lijn 1 apestaatje nthier.nl. Ik was het niet. Robert Smit, raad van bestuur van Amos hier in de bus. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie zijn nog geschokt? Wij zijn absoluut nog geschokt en, en verbijsterd. En je kan er al dat soort uh, termen voor gebruiken. Dus je komt in een hele wondere wereld. Um, ik hoorde u net zeggen van er is sprake van een uh, groot misverstand. Maar dat is wat mij betreft uh, echt veel te zacht uit. Een eufemisme. Een eufemisme. Hoe noemt u uh, het zelf? Nou, ik, ik noem het zelf in de wereld van Kafka in het kwadraat... geloof ik, dat we nu terecht zijn gekomen. En de verbijstering is, uh, is echt gigantisch. Moet u zich voorstellen dat er inderdaad uh, gisterochtend... ...zochtens uh, om half negen, drie collega's uh, worden afgevoerd. Hier op de Beden-Pauwelweg? Hier op de Uit dit keurige kantoor waar ik net nog even naar het toilet ben geweest. Ja, klopt. Ja. En uh, nou ja, uh, als halve criminelen afgevoerd, uh, zo kan je het ongeveer schetsen. Hoe dan? In de boeien? Nou, niet in de boeien. Heeft u het maar... gezien? Ik heb het niet gezien. Ik heb een staartje gezien. Maar ik heb wel begrepen dat dat gaat. Dan gaan twee man naar binnen bij een ene collega en daar blijft één man voor de, voor de deur staan. En daar mag verder niets meer mee. Geen mobiel, noem het allemaal op. En wordt vervolgens afgevoerd. Maar wat ik er vooral mee... Ging nee, met uh... enige agressie? Um... Nee, heb ik niet, heb ik niet kunnen dat, zien. Het ik was nog kunnen... wel keurig. Maar. <laughs> ja, uh, als je dat keurig kan noemen. Maar waar de verbijstering natuurlijk met name zit... is uh, dat u zich moet voorstellen dat de, de aanklacht... of de grond van de aanklacht... die kennen wij uh, tot op dit moment nog niet... Dus uh, op grond, de inhoud van de aanklacht kennen we niet. En Ik heb het vervolgens... gehad over vormen van creatief boekhouden. Uh, term als subsidiefraude komt langs in de gegevens. Valsheid van, valsheid van geschriften, zegt het Openbaar Ministerie. Dat onderzoek daarna gaat nog door. Dus dat zijn enige aangrijpingspunten? Nou, dat zijn voor ons natuurlijk ook de aangrijpingspunten geweest... naar aanleiding van een, van een, van een persbericht... wat gisteravond, uh, sorry, gistermiddag door het Openbaar Ministerie is verspreid. Maar dat is in feite het eerste moment dat dit soort termen uh, gebezigd zijn en, ge en, ge en gebruikt zijn. Uh, maar nogmaals, uh, uh, voor mail en, en uh, de, de onderzoeksvraag die eronder ligt... Uh, die kennen wij niet. We hebben ook nog contact gezocht met het ministerie. Ook uh, tot op heden zijn we daar dus niet van op de hoogte. En uh, de suggestie die er dan ligt van creatief boekhouder en dat soort zaken... Nou, ik werp hem heel ver van me als het, uh, als het gaat om hier de handelswijze als het gaat om het, uh, het stichten en het aanvragen... voor een, uh, voor een BRIN-nummer, voor een, een nieuw te starten school. Een brinnummer. nummer Ja, uh, excuse, excuseer me voor uh, ja. de, de, het vakleurgon. Ik ja. zou proberen die zoveel mogelijk te vermijden. Nou maar... ja, kijk, we moeten daarover realiseren... wij zitten hier dan wel in Amsterdam... maar dit kan ook gebeuren in uh, Twente of in uh, Friesland of in, in Limburg. Daar hebben ze ook pre-nummers om na te, gaan, na te gaan en na ja. te trekken. Ja. Dus dat men maar gewaarschuwd is. Nou, kennelijk uh, moeten we daar dus inmiddels voor, voor Maar hoe zit dat zijn. dan met die aanvraag? Nou, de, de aanvraag is een, is, een, is een standaard procedure, een procedé, zoals die ook door het ministerie zelf is uitgeschreven. Ik heb hem ook in een, een vorige baan tot twee keer toe uh, die mogen volgen. Wat weg. doe je dan? Wat doe je dan? Dan doe je zelf een aanvraag als schoolbestuur... Uh, op basis van een uh, heleboel gegevens die je daarbij bijlegt. met name leerlingprognoses en leerlingontwikkeling... in een gebied, in een, in een nieuw gebied, over het algemeen nieuw uh, te ontwikkelen gebied. En waar nu in Amsterdam? Uh, we hebben het nu over een deel van Eiburg uh, ja. in Amsterdam. En, uh, daar leef daar je... moet een nieuwe school komen. Ja, daar, daar Moest. is de mogelijkheid om, om een nieuwe school inderdaad te stichten. En dan komt hij op een plan van scholen. Zo heet dat. Ik kan er ook niks aan doen. Mm -hmm. uh, dat wordt uh, goedgekeurd hier door de lokale overheid. En vervolgens bekrachtigd en ook daadwerkelijk goedgekeurd door het ministerie zelf. En dan komt er al subsidie. En dan komt er eerst een startdatum van het ministerie. Die zegt van dan en dan zou je kunnen, kunnen starten. En dan hebben we twee dingen van u nodig. Uh, u krijgt van ons een brinnummer. En op dat brin dat is het nummer wat de nieuwste Stichterschool dan krijgt... willen we graag zien, voordat de school start, dus administratief gezien... willen we graag zien dat daar een aantal leerlingen op ingeschreven zijn, een tweetal. Een tweetal leerlingen? Ja. is het ging notabelen ook nog over hoogbegaafde leerlingen? Nee, nu haalt u echt de zaken door elkaar. We gaan het dan wel even in de chronologie. Uh, aanvankelijk is het een, een, een, een, wat ik mij even noem een normale aanvraag uh, uh, geweest. waar die twee leerlingen administratief op moeten staan. Waar je ook op moet aangeven dat je een directeur benoemd hebt. Want je moet natuurlijk ook voorbereidingen treffen. op het moment dat je start met zo'n school. Uh, vervolgens is, en dat vermoed ik namelijk zelf. de lokale overheid, het gaat daar om het Amsterdam Oost bij Eiburg. heeft vervolgens gezegd: van ja, die woningbouw daar, die, die, die stagneert. Dus het zou wel eens wat later kunnen. Uh, gaan, gaan plaatsvinden dat we daar, daar zo'n school kunnen starten. Dan gaat hij weer even van zo'n plan van scholen af. Uh, alleen, wij, wij hadden natuurlijk toch dat brin zelf al gekregen. En vervolgens hebben we in onderhand... En geld. En gekoppeld daaraan een subsidie, een startsubsidie. Mm -hmm. En vervolgens hoeveel, hebben we... hoeveel, hoeveel geld gaat dat dan? Nou, dat ging in twee delen. Dat is een kleine startsubsidie van zo'n 11.000 mm -hmm. euro. En vervolgens krijg je een uh, reguliere startsubsidie... zo noem ik hem dan maar, van 174.000 euro. Um, vervolgens uh, hebben wij uh, met de lokale overheid uh, ook gezegd van Amos is al langer bezig met de ontwikkeling van hoogbegaafdheid. En daar komt die vraag van de hoogbegaafde kinderen. Zouden we het BRIN-nummer niet kunnen gebruiken om daar hoogbegaafdheid mm -hmm. te starten? En dat leek iedereen op dat moment ook een goed idee. Um, vervolgens uh, is daarover gesproken. En uh, hebben, we, hebben we zelf als Amos gezien dat we de, hoog, de, de hoogbegaafdheid... die voorzieningen ook beter op andere plekken in de stad kunnen starten. Ja. Op twee andere plekken. En vervolgens is dat geld ook keurig teruggestort... en is ook het brinnummer keurig teruggegeven. Het geld is teruggestort en ja. het brinnummer En toch gaat het OM over, of gaat hier hierover, tot arrestatie. Ja. Hebben ze niet en... goed opgelet? Of ik weet er ik, toch ik, reden om iets ik, na te zoeken. Ik, ik weet niet of ze die goed hebben opgelet. Uh, waar mij het om gaat, is uh, dat wij daarin te goede trouw gehandeld hebben. Dat kan ik aan alles, uh, alles zien. Uh, alle Boeken hier liggen, liggen open. De cijfers uh, zijn duidelijk. De cijfers zijn duidelijk de terugstorting ook. Vandaar dat ik hier ook zit. Uh, ik bedoel, er is bij ons. Er, ja, er is niet de, de luisteraars. Zien niet, niet, niet wat ik zie. <laughs> ja, en, ja, nou, u bent er redelijk door getekend. Ja, nu enige, enige lachverschijnte. Maar ja, ja, slecht geslapen. Uh. Nou ja, je, je weet niet in welke hele slechte B-film je zit. En dat, dat ja. vraag je eigenlijk op dit moment ook nog steeds af. Ja, en, want u heeft en, die en, en, waarde en, he, van niet van Beden maar het leven, kostbaar geschenk, eigen verantwoordelijkheid... Eh, op het goede gericht, dat alles. Ja, dat alles. Dus en dat en, woord, en komt als... nu in, de, in het kader van toch een soort dubbele agenda terecht. He, dan denk je ook weer aan is een zat kin, Maar eh, de goede moeten we niet onder de kwade leiden en zo. U staat voor die waarden. Wij staan voor die waarden. Wij staan voor die missie van Amos. En u moet eens kijken, u zegt zelf 34 scholen... Uh, wat voor prachtige onderwijsconcepten we daar hebben. Ik, ik noemde ook net de hoogbegaafdheid. Dat is langer al in ontwikkeling. Dat vraagt echt veel deskundigheid. En uh, als u ook de ouders daar uh, van, van hoort. Waar we nu op twee locaties gestart zijn. Die zijn daar buitengewoon content mee. Omdat daar ook geen voorziening was uh, in Amsterdam tot, tot op heden. Dus even dat, uh, dat als voorbeeld. Dus wij gaan vol voor talentontwikkeling uh, uh, van kinderen. En als je vervolgens moet bezighouden. Met een, uh, een een wereld waarvan je denkt van uh, zo irieel, uh, zo verbijsterend wat mij betreft. Ja, dan denk je inderdaad toch van, wat, wat, wat is er aan de hand? Ja, het, we hebben met lijn 1 de laatste weken daar regelmatig ook uh, een programma over gevuld. Met ook onze, onze constatering dat het nog vaker gaat over de bestuurders. En dat de, de, de, degene waar het om gaat, de leerlingen en ook de docenten, uh, nauwelijks meer meetellen. Ik kijk nu ook even naar Manja Smits. Uh, terwijl ik de luisteraars toch ook uh, uit, uh, uitnodig om te antwoorden te vragen of bestuurders eigenlijk vogelvrij zijn. Zo ze langzamerhand op 081121, zijn ze vogelvrij. Nou ja, vraag ook maar aan Manja Smits dan, na beluistering van dit hele verhaal. Kamerlid dus, Tweede Kamerlid voor de SP. Ja, nou, ik denk dat... Um, we, hebben, we hebben heel veel uh, incidenten gezien met bestuurders... die niet goed hebben gefunctioneerd, de afgelopen geval. En dit, in dit geval gaat over verbijstering... Ja, nou, kijk, in dit het geval. Hele in dit is wel geval, gehoord. precies. En als ik dan zeg, we hebben die incidenten gezien. dan bedoel ik natuurlijk op zatkin en op Amarantis... Mm -hmm. um, en op de grote, de grote nou, al die grote uh, uh, toestanden, zeg maar. Maar als ik dit zo hoor. Um, ik weet niet hoe de vork precies in de steel zit. Ik weet ook niet precies hoe de aanklacht luidt. Um, uh, maar als ik dit zo hoor, dan denk ik, tja, jongens, natuurlijk, je moet. Als je enig idee hebt dat er misstanden zijn met onderwijsgeld, als onderwijsgeld niet goed wordt uitgegeven, moet je er wat mij betreft bovenop zitten. Alleen dit geld is teruggestort. Het is allemaal, zoals het nu klinkt, lijkt het een beetje te klinken als een misverstand. Dan denk ik, ja, dan, dan aan de ene kant laten we de grote jongens lopen. De amarantus gasten. Dat is de indruk. Ja, daar lijkt het een beetje op. Dus dan zie je dat we. Uh, dat er heel erg gekeken wordt naar nou, op de vierkante uh, millimeter van... Is het, uh, is het in de procedures allemaal goed gegaan? Uh, terwijl de grote uh, de bestuurscultuur zoals we die bij Amarantis hebben gezien... van zelfverrijking, van graaiende bestuurders, van 30.000 leerlingen... waarvan de kwaliteit van het onderwijs niet is gegarandeerd... Ja, die komen ermee weg. En dan heb je toch het idee dat er... Nou, Ik weet niet of bestuurders vogelvrij zijn, maar ik denk wel dat er wat scheef zit. Gisteravond uh, heb je een uh, overleg gehad met de minister, mevrouw Bussemaker. Ja, we hebben tot, uh, tot twee uur vannacht uh, de onderwijsbegroting behandeld. Om. En ik heb er bij de minister op aangedrongen... dat ze heel snel aangifte gaat doen tegen de bestuurders van Amarantis. En dat weigert ze. Dat heeft ze weggezet in een commissie... die daar weer een paar maanden onderzoek naar moet hmm. gaan doen. En dan denk ik, ja, is dat nou nodig of is dit toch een beetje onwil... Um, terwijl je hier ziet dat er duidelijk geen sprake was van onwil om aangifte te doen tegen de bestuurders van Amos. Maar is het voor de SP geen aanleiding om bij de terugkeer van Manja Smits in Den Haag ook hierover weer aan de bel te trekken? Want wat is hier aan de hand? Amarantis uh, gaat in onderzoek, die mensen lopen vrij rond. En hier zitten nog steeds drie mensen uitsloten van de Bedem-Powelweg gewoon vast. Ja, kijk, ik ga er niet over. Ik ga niet over hoe het Openbaar Ministerie handelt. En als zij zeggen, we hebben gereden, uh, gereden verdenking... ik weet niet precies hoe die termen zijn, ju juridisch... ja, dan zullen we ze daar in die zin in moeten vertrouwen... alhoewel ik het wel netjes zou vinden als het Openbaar Ministerie... in elk geval aan het bestuur van Amos laat weten... Waar, wat dan de aanklacht is en waar die mensen van verdacht worden. Want Robert Smit, lid van de Raad van Bestuur van Amos... u tast, u tast nog steeds in het duister eigenlijk. Ja. Wij tasten echt in het duister, ja. Ja, klopt. En maar u kent wel de aard van de oorspronkelijke aanklacht, toch? Van vorig nou, jaar? Nee, die, ken, die kennen wij niet. Oh, wij wij niet. kennen de inhoud van, van, van een persverklaring zoals u die, ja. die ook ja. kent. En ja. uh, nogmaals, we hebben gisteren hier de officier uh, van justitie ook uh, binnen gehad. En uh, het enige wat zij aangaf, dat is middags een persverklaring zou, zou ja. komen. Maar op vragen van ons werd er geen enkel antwoord gegeven. Uh, dus in die zin tasten we echt, uh, formeel gezien, gewoon nog, nog in het duister. je Smits, het luistert toch als meten met twee maten. Ja, zo zou, je het kunnen zo zou je het kunnen horen. Maar het komt ook. Kijk, het, komt ook om, het ligt ook een beetje aan hoe we de wetten georganiseerd. <coughs> hoe we de wetten hebben gemaakt in Nederland. Um, het is mogelijk om uh, op vrij technische dingen zoals dit een schoolbestuur aan te klagen. Dan kun je zeggen, nou, je hebt de administratie niet goed gedaan, of je hebt dit of dat. Misschien was het wel fraude. Dat is vrij eenvoudig. Maar we hebben uh, niet zo goed nagedacht over. Uh, wat doe je als je een bestuurder hebt van 30.000 studenten... een instelling met 30.000 studenten die aan zelfverrijking doet? Of die moreel, compleet ongepast verdrag, uh, gedrag vertoont... door bijvoorbeeld uh, twee leaseauto's te hebben? Ja, het, Op, het gaat uh, hier, dus, zoals, zoals Jan, Jan Bakker, onze vaste luisteraar, ook zegt... over, uh, over de inzichtelijkheid van het hele proces. Over uh, goedkeuring van de accountantscontrole. Het, het, het, het moet uit de schimmigheid blijven. Ja, maar ook bij bijvoorbeeld Amarantis... heeft accountant gezegd dat de besteding van de middelen goed was. En het punt is natuurlijk dat een accountant... die doet ook geen onderzoek naar... die kijkt alleen maar, heb je de bonnetjes goed ingeplakt... en deugt het wat mm. erin staat. Een accountant geeft geen mening over... heb je twee leaseauto's of twaalf leaseauto's. Ik vind ook niet dat een accountant dat hoeft te doen. Maar ik vind wel dat je dan een, een, een, een minister van onderwijs zou moeten hebben... die zegt, luister eens even, wij hebben... Uh, Amarantus was een school met 30.000 studenten. Als daar ook maar enigszins het idee is dat er sprake is van, van zelfverrijking... van fraude, van, van, van gerommel, dan moet je daar direct bovenop die zitten. Die term hoor je in dit geval niet, zelfverrijking. Nee, nee hier is geen, vooralsnog geen sprake van zelfverrijking. Ik heb een telefoon, meneer Van Bentum. Uh, die heeft een vraag over uh, de, of de Fiot al eerder um, bij Amos is geweest, geweest toch? Ja, dat klopt. Ja, ik heb één hele korte vraag en dat is de volgende. Is er überhaupt een gesprek geweest met de directie van Amos en de Fiat voordat dit plaatsvond? Ja, u vraagt zich eigenlijk, u vraagt, u vraagt zich eigenlijk af, meneer Van Bentem, en dit gegeven nu door een Robert Smit, of ze niet gewoon totaal zijn overvallen, Robert Smit? Ja. Dit van de Raad van Bestuur. Nou, dat, is, dat, is inderdaad, dat is inderdaad een goede uitdrukking. We zijn totaal overvallen. Dus het, het, het antwoord is kort en krachtig. Nee, er is geen eerder contact geweest uh, tussen Fiot en uh, AMOS of de directie van AMOS. Is er is inderdaad geen, geen sprake van geweest. En misschien even aansluitend op de discussie uh, die, die, die gaat richting Amarantis en, en uh, dat soort verbanden. Um, ik, ik ga voor AMOS en ik sta voor AMOS. En dat is de zaak die wij nu te behandelen hebben. Uh, het enige wat ik erover kan zeggen, wat dat betreft, is dat deze aanpak op zijn minst dan totaal buitenproportioneel is uh, in, in, in, in vergelijking met, met zaken waar je, die je net noemt. En nou ja, dat maakt het voor ons ook nogmaals uh, redelijk absurd en een, en, en, en een hele bijzondere wereld waar je in, in, in beland bent. Kafka in het kwadraat. Meneer Fokkens aan de telefoon, die heeft toch ook zijn bedenkingen? Ja. Ja, een beetje, een beetje ruizig. Een beetje ruizig. Nou, dit is altijd als je berekening hebt een beetje ruizig. Nee, meneer Fokkens, u moet misschien nog even opnieuw gebeld worden. Onze dit, dit, dit gaat niet. Uh, ja, <laughs> u hoort het al. Barbara hangt even op op de achtergrond hier uh, in, de, in de bus. Uh, uh, nogmaals, de, de feiten nu kennen, zoals u dat heeft verteld, uh, Robert Smit. Dan heeft u toch ook wel een, een, een verweer al klaar, neem ik aan. Ja, dat, dat, ja, verweer noemt u dat. Dat lijkt toch een beetje dat je, dat je met je rug tegen de muur staat. Ja, Zo, zo voelen we ons. Maar ja, nogmaals, u bent overdonderd. Uh, zijn overdonderd. En, en uh, nogmaals, daar is naar eer en geweten uh, gehandeld. Dus uh, de boeken liggen op tafel. Alle boeken liggen op tafel, kunnen op tafel. Wij hebben daar nogmaals niets in, in te verbergen. Dus als je het verweer wil noemen, ja, zo werkt het dan, omdat je inderdaad geattaqueerd wordt op deze manier. En vervolgens is het inderdaad aan jou om dan die boeken maar neer te leggen. Nou, dat, dat, dat kunnen we in alle openheid, in alle transparantie doen. Mm. Um, omdat, nogmaals, de stappen die daarin gevolgd zijn, op een goede en correcte manier gevolgd zijn. En waar dat brinnummer en die subsidie op een gegeven moment geen bestedingsrecht meer hadden, zijn ze door ons ja. ook terug. Maar ja, Manja Smits, kijk, dat, dat OM, dat hebben we vanochtend gebeld. En die zeggen alleen maar, blijft onderzoek doorgaan naar valsheid in geschriften. Die, die, dan vraag ik me af, die, die moeten dan toch iets hebben? Want die willen natuurlijk zelf ook niet op hun plaat gaan. Om het maar heel uh, schools en, en, plaat, en, en op de straat te zeggen. Nou, dat, dat vermoed je. Maar ik, ik, weet niet, ik heb niet zoveel verstand van hoe het Openbaar Ministerie te werk gaat. En eh, ik kan daar als leek allerlei dingen over zeggen hier. En ik vind het allemaal raar klinken. Maar dat vind ik heel lastig om een oordeel over te hebben. En zoals ik zei, als je het idee hebt dat er, dat er fraude wordt gepleegd, moet je natuurlijk aangifte doen. En terecht. Het is onderwijsgeld. En dat, ik denk ook niet dat, dat de heer Smit dat met mij oneens is. Nou, Jan Bakker, hè, de, de, de, gewoon een zeer uh, uh, actieve luisteraar, die, die, die, die zit er mee te luisteren en die mailt zo dat het verhaal van Robert Smit toch wel heel onschuldig overkomt. Want als die gelden uitgekeerd zijn door het ministerie en bewijsbaar teruggestort zijn, teruggestort zijn lijkt het onbestaanbaar dat überhaupt een onderzoek ingesteld zou moeten worden. Kortom, een weinig geloofwaardig verhaal. Uh, is er dus niet enig vermoeden bij u of er nog meer aan de hand is? Nou, u moet zich voorstellen... Vraagt u zich dat nog niet af in eigen kring? Nee, wij hebben daar gisteren natuurlijk uh, onze eigen verbijstering de hele dag zo ongeveer meegemaakt. Ja, scenario's en, en, nagegaan, ja, wat kan, in, wat kan in, er dan In nog... scenario's inderdaad nagegaan. Wat uh, Gaat het hier over of gaat het over hele andere zaken? En weer die boeken door? Nou, niet zozeer weer die boeken door, maar gewoon mogelijk ontwikkelingen uh, waar we mee te maken hebben De O, en moet misschien rook hebben gezien bij een vuur? Geen idee. Ik bedoel, dan ga je, dan ga je inderdaad uh, zelf zitten invullen. En... Uh, Natuurlijk zou het kunnen overkomen van, van dit klinkt uh, uh, redelijk geruststellend of, of, of, of uh, onschuldig van, van, van, van onze kant. Uh, maar nogmaals, dat toont wat mij betreft uh, de, de totale verwardheid en verbijstering waar, waar, uh, waar we in zitten. Ja. En uh, nou ja, het, het is echt uh, in die zin zo disproportioneel dispropor uh, waar, ja. je, waar, je waar je wat dat betreft tegen aanloopt. Uh, als ik één onderdeel eruit pak, uh, dat gaat over de, uh, de inschrijving van die leerlingen. Uh, daar hebben we uh, met de inspectie over gesproken. Uh, omdat we uh, gebruik hebben gemaakt van, van, een, van een bestaande school. Dat wil zeggen twee leerlingen van, van een bestaande school zijn overgeschreven naar de, de, de stichterschool. Nou, daarvan, de, daarvan heeft de inspectie... en wij ook in het overleg met de inspectie gehad... nou, dat is wellicht wat ongebruikelijk. Dus dat kan je beter op een andere manier doen. En heeft de inspectie dat dan vervolgens niet gekoppeld naar het OM? Of is daar geen overleg tussen die... Ongetwijfeld is daar een overleg geweest. Maar u moet zich voorstellen, die situatie op Eiburg... ik schets hem net al even... op het moment dat daar inderdaad nog geen huizen staan... betekent dat ook nog dat er geen ouders en mm -hmm. geen kinderen wonen. Dus dan kan je dus ook geen nieuwe kinderen inschrijven op dat moment. En de kinderen waar het om gaat, en desbetreffende ouders... die zouden graag ook zelf de stap maken naar die nieuwe te stichten school. Maar die, die kinderen zitten nu wel in ieder geval in een goede klas. Die zitten nu wel in een goede klas. Meneer Fokkens, u mag het nog een keer proberen. Want ja. u bent degene die zegt waar, da, da, da, over dat rook en dat vuur. Nou, moet u luisteren. Ik, ik, u hoort me duidelijk. Ja, ja, nu wel. Nou goed. Waar ook is, is vuur. Er is dus een onderzoek uh, in, gestart... Maar het gaat om meer dingen dan twee leerlingen. Het gaat om, om, om gebouwen, weet ik wat. Maar ja, die maar bij wie? Gewoon van, de, van de Amarantis of van de Amos, meneer Fokkens? Nou, de Amos of de Amarantis, wat het is, of een woningbouwcoöperatie. Wij maken, Ik hoor al het, het, het, het woord Eiburg, ik schrik al. Wij die vorige week een geval, bekomt, komt een directeur van woning, zeg maar woningbedrijf IJmere. er komt hier een clubje toe spreken van een aantal mensen... En hij komt dat wel even vertellen, terwijl die een, een, onder verse, uh, verscherpt toezicht staat. Nou, loop niet zo te slapen, wacht het af. He, ze starten niet zomaar een onderzoek. Het is gewoon. Ge, ge, nou ja, nee, dit, dit, ik wilde het niet zeggen maar het is gewoon wat die man zegt. Maar die man die moet om zichzelf denken en even afwachten met wat hij allemaal zegt. Want ze doen dat niet zomaar. En als het zomaar is. Nou, dan komt het er ook wel uit. Want je wordt niet zomaar meegenomen. Hij zegt ook, meneer Fokken, sorry dat ik u onderbreek, dat de inspectie in ieder geval hier wel over in gesprek was al met Amos. Ja, er zijn regels en die zijn overtreden. En ik weet niet of Amos een stichting is, of een vereniging, wat is het? Stichting. Een stichting, volgens mij. Maar jij Smits, je wil reageren als kamerlid van de Tweede Kamer SP Tweede Kamerlid? Ja, ik, ik, ik ben het in die zin... Rook, Nou ja, kijk, dat weet ik niet. Uh, en ik denk dat, wat ik zei, als Openbaar Ministerie denkt dat ze daar iets mee moeten... moeten ze dat vooral onderzoeken. Uh, maar wat, wat, wat ik heel erg vind, is dat je dan, als je ziet... Ik bedoel, als je ergens rook hebt gezien... dan hebben we dat gezien bij bijvoorbeeld Amarantus, geld precies hetzelfde. En dan moet je echt... Ik heb de minister er bijna aan de haren bij moeten slepen van joh onderneem wat, ga wat doen, kom in actie. En dan zegt de minister, ja, moeilijk, moeilijk, moet wel gereden minister, zijn, De minister verschuilt zich. Dan verschuilt de minister zich een beetje. En dan denk ik, ja, kijk, ik ben, op, ik ben het er helemaal mee eens. Altijd als je verdenking hebt, moet je onderzoeken. Maar dan moet je niet alleen maar op de kleine zaken blijven. Dan moet je ook denken de grote jongens een keer aan te pakken. Maar u hoort ook het antwoord, het wantrouwen van meneer Fokkens... Ja, maar ik Betocht ben. Een, kijk, ik ben blij dat meneer Fokkens vertrouwen heeft in het Openbaar Ministerie. Dat lijkt me een hartstikke goed teken. En ik kan me ook voorstellen dat hij zegt: ja, als er verdenking is, moet je dat onderzoeken. En ik kan me niet voorstellen dat de mensen van Amos daar niet mee eens zijn. Robert Smiddag, nou ja, heel ik, kort. Ik, ik vind, het, vind het ook heel, heel sympathiek in eerste plaats. dat meneer Fokkens uh, ook inderdaad uh, uh, suggereert dat ik aan mezelf moet denken. Dat, dat probeer ik ook zeker te doen. En waar ik het erg mee eens ben met meneer Fokkens, dat, dat we het onderzoek moeten afwachten. En in die zin uh, ben, ik, ben ik ook heel erg benieuwd. En uh, uh, naar de uitkomsten van het onderzoek. En kortom, uh, wat mij betreft, uh, liever vandaag dan gisteren, dat dat op tafel ligt. Dat begrijp ik. En we zijn hiermee aan het eind gekomen van deze uitzending van lijn 1. Er is nog heel veel onduidelijk. In ieder geval, het onderzoek moet meer brengen. Ook voor nader, beter, secuurder beleid van de minister, zeg ik. Terwijl Maya Smits van de SP mij toeknikt. Dit was lijn 1 uit de Bedem-Pauwelweg over verbijstering bij Amos. Onderzoek dringend gewenst. Dank u wel. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur de Eredivisie. Pekt Zwolle zet. Oh, mooie goal zeg. <laughs> Groningen VVV. Ja, dikke daar zijn tegenstander uh, houdt. Dat wordt uh, gegraat door een strafstop. Rode Anak Moet nu gaan schieten op de voorzet geven. Hij probeert hem te plaatsen in de verrehoofd. En nog kwart voor 9. NEC-PSV. Eerste en de bal van binnen. NOS langs de lijn, zaterdag van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.